Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de overstromingen van vorige week is alleen al in Valkenburg... ...voor 400 miljoen euro aan schade, zegt de burgemeester. In totaal zijn 2300 huizen beschadigd geraakt. De bewoners van 700 huizen kunnen voorlopig niet terug. Ook 270 horecazaken en 180 winkels hebben schade. De GGD's nemen maatregelen tegen wegrenners... ...want er zijn nogal wat mensen die het op een lopen zetten vlak voordat... Dat ze een prik krijgen. Ze zijn dan al bij de balie in het systeem gezet. En dan sta je dus geregistreerd als geprikt. En op sommige plekken word je nu pas geregistreerd als je de prik echt hebt gekregen. Nederland heeft gehakt gemaakt van Zambia. Commentator Jeroen Elshoff had het druk. Is dit de eerste goal op de Olympische speler? Martens met de 2-0. Wordt dit al 3-0? Ja hoor. En afronden? Ja hoor. Nummer 5. Voor, het is een goede bal. En. Janice van der Zanden. Dit moet hem dan wel worden en dat is hem ook. 8-1. En daar is nummer 9 en daar is nummer 10. En het werd uiteindelijk 10-3. De openingsteremonie van de Spelen is vrijdag pas, maar het Olympisch voetbaltoernooi is dus al begonnen. Oranje moet zaterdag tegen Brazilië en volgende week dinsdag tegen China. Ameland stinkt. Er zijn heel veel harige mosdiertjes aangespoeld en die ruiken naar rotte vis. En daardoor ruikt een heel groot deel van het strand nu zo. Geen pretje voor de man die de dieren weg moet halen. Met hoeveel hoeveelheden die er nauw liggen, dan... Nou, dat, dat, ja, het stinkt. Dus... Uh... Het stinkt echt heel erg. Als je beneden de staan van een bulten, dan is het, uh, stinkt het echt heel erg. Inmiddels is zeker 10.000 Kuba aan mosdiertjes op een hoop geveegd. Ze worden op droge stukken gelegd, zodat ze minder stank veroorzaken. Ook op andere plekken langs de Nederlandse en Belgische kust spoeden de laatste tijd van die beestjes aan. Het is onduidelijk waardoor dat komt. Het weer nog, flink wat zon, maar in het oosten en noorden zijn er ook wolken. Het wordt 22 tot 25 graden en in het zuidwesten zelfs 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Veel vertraging op de N201, hoofddorp richting Zandvoort. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort staat een file van 2 kilometer. De vertraging is daar bijna 3 kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even when I knew I never could Maak van de zon schijnt. Dus pak je radio. Rem Frans. en zet hem op 106.9, 06.9. Zie je hem 24 uur per dag et de zomers! Welkom bij mijn haan. spena could die I wanna feel it again all the love without them Confinati di cuore solo che ogni no sta Dentro queste canzoni negli ormoni suon Sto pensando a te Oh yeah Sto pensando a te. Some pop calls in you En zo.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 Sin esta manera no tiene la culpa, caballo levantaban, porque es muy despreciado, por eso no te perdonas, ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de complementa, amor del de pasado, ven, rein, vende, rein, vende, rein. Ven, ven. Hey.